Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten maken zich zorgen over de introweek. Vandaag werd bekend dat voorlopig alleen kleine eendaagse evenementen door mogen gaan. Later deze maand zouden er in veel steden introductieweken zijn voor nieuwe studenten. Maar dat staat op losse schroeven, zegt de studentenvakbond. Dat betekent voor de introductieweek waarschijnlijk dat eigenlijk alle activiteiten die binnen plaatsvinden um, op anderhalve meter moeten gebeuren en met een vaste zitplek. En dat veel, veel grotere activiteiten zoals feesten helemaal niet door kunnen gaan. De vakbond vindt dat studenten de dupe zijn van zwabberbeleid en inschattingsfouten van het kabinet.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 Per dag raken er zo'n 7000 mensen besmet en dat is meer dan tijdens de vorige piek in oktober. In Marokko is 28% van de inwoners volledig gevaccineerd. Een handjevol Duitse toeristen klopt dagelijks aan bij de Zeelandhallen in Goes voor een coronatest. Maar gaat daar met een teleurgesteld gevoel weer weg. Deze mensen hebben om de grens over te komen een negatief uh, testresultaat nodig. En wij kunnen dat testresultaat niet op papier aan deze mensen verstrekken. Want buitenlanders hebben geen BSN-nummer wat nodig is om de uitslag op papier te kunnen meegeven. En dat is niet het enige probleem. De testlocaties die op de Duitse testenvoorjereis.nl staan kloppen vaak helemaal niet. Dus dat is voor die mensen heel erg frustrerend. Omdat we ze ook gewoon niet verder kunnen helpen en weer moeten doorverwijzen naar testenvoorjereis.nl Er zijn zes plaatsen in Zeeland waar buitenlandse toeristen zich wel kunnen laten testen. Het weer nog voor het grootste deel droog en onbewolkt vanavond. Vannacht blijft dat zo. Morgen is er flink wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Hedde. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de herhaling van Alternative FM. klopt die song tot in de puntjes. Het muzikale arrangement is oké. Okay, de tekst is oké. Okay, en daarom uh, speel ik hem al sinds het moment dat uh, dit nummer uh, door Von Veel is uitgebracht. En dat zal uh, de frontvrouw van uh, de band uh, Mariska Lierling heel erg uh, goed doen. Want dan weet ze in ieder geval dat ze eigenlijk een uh, goede song heeft uh, geschreven. Bovendien, ja, inhoudelijk zeg ik het ook uh, maar... Daar gaat er ergens over. Want het gaat over iemand die uh, net op het moment bezig is... zijn, uh, zijn ega of zijn wederheilf te, te verliezen. En daar uh, de nodige steun bij vraagt. En uh, de, die steun die wordt dan gegeven. En die gesprekken die zijn eigenlijk ook uh, allemaal terug te voeren. En bovendien ook uh, in het liedje weer uh, terug te vinden. Openly remember. Uh, niet zomaar uh, vanaf het moment dat, dat ik nog met lang haar uh, rondliep... en de kappers dicht waren. Uh, vanaf dat moment eigenlijk... Draaide ik hem al, dus het is uh, uh, ja, zeker al sinds februari. Zo'n beetje, dat is uh, toch wel het, het verhaal. Um, dit uur gaan we praten met uh, David Uitelinde van uh, Grenadiers. Uh, want er is een uh, nieuwe single uh, sinds een paar weken en daar gaan we het over hebben. Maar er zit nog meer stevig werk in, want we zitten in het stevige gedeelte. Bijvoorbeeld ook deze van Mountain Eye. Voormalige de deelnemers de Rob erop achteraan. Er wordt ook nog wat afgegrunt mensen, met synapses! De week weer een bak nieuw materiaal uit. Dat wil je niet weten. Koen dus... Alvarez dus. Dat is, uh, valt helemaal in het niet met het orkaal van geluid van deze band. Penelope, want dit was nog de oude single. Constant overload. Maar volgende week komt Thin Line uit. En dat doen ze dan weer precies op vrijdag de 6 augustus. Dus ik ben eigenlijk dan weer zo brutaal. En ik heb vandaag alweer eventjes het een en ander gevraagd aan de band... En ze zullen in overleg treden. Wellicht dat ik hem, dat ik hem volgende week al kan draaien. Vooruitlopend op het, het, ja, het uitbrengen van de single op de verschillende platforms. Want dat is de bedoeling. Die Thinline zal 6 augustus komen. Maar goed, wellicht dat wij hem volgende week al op donderdagavond kunnen laten horen. Wordt wel een hele speciale uitzending. Want ik zei al... Twee mensen zijn er. Eén voor de live muziek, dat is uh, één Kasper. En twee, dat is een medepresentator, maar wel een hele dure. Dat is namelijk de burgemeester van Zandvoort. Die doet uh, ook mee. Uh, precies een jaar na dato komt hij nog een keer. Uh, maar dan uh, gaan we het uh, al iets anders invullen. Uh, dan laat hij zich een beetje verrassen met waar ik mee ga komen. Nou, dat kan nog wel heel bijzonder gaan worden. Goed, uh, daarvoor een mountainaar met uh, synapsis. Leuk uh, is uh, om uh, te zien uh, de, dat een van uh, de bandleden, Tim Putting... Uh, die heeft op een gegeven moment gezegd... nadat hij de Netflix-documentaire... de Social Dilemma gezegd... nou jongens, ik doe niet meer mee op de, de sociale media. En uh, gelijk heeft hij eigenlijk ook. Want het is af en toe bagger. En ik had gelukkig <laughs> een beetje zonde mee. Hoor, want uh, anders dan, uh, wordt het uh, hele dagen uh, erachter zitten. Er is één uitzondering. Ik ben namelijk lid van een aantal waddengroepjes... Dus zo, uh, hoe noem je dat, uh, verslavend uh, ben ik dan uh, zo niet verslavend. Of wat dan ook, hoe je het maar noemen wilt. Een uh, geheel onthouden ben ik nou ook weer niet. Uh, want die wadden uh, dingen, dat vind ik dan nog interessant. Omdat daar nog leuke foto's tussen staan. En ik dan weer het uh, gevoel heb, ik moet er toch eens een keer heen. Dat is een beetje virtuele bevrijding om het dan maar zo te zeggen. Goed, uh, dat is uh, het uh, verhaal van uh, Tim Putting... en uh, de, de Social Dilemma en het uh, feit dat hij zelfs zijn eigen keuze daar heeft uh, opgemaakt... en zegt, ik doe er niet meer aan mee. Heel ja, vind ik uh, wel heel stoer als je dat op een gegeven moment uh, durft te zeggen. Maar aan de andere kant, muzikanten hebben het ook nodig om hun muziek uh, te kunnen verspreiden. Zo ook, uh, nou ja, dit is dan uh, niet via de sociale media, maar gewoon via een mailbox... Uh, verkeer uh, binnen bij mij binnengekomen en dat is van iemand uit Engeland. Morgen uh, komt die single echt officieel uit. Maar uh, Stephen J. Howard die achter de Tenkatenstraat uh, schuilt, die vindt het goed dat ik hem nu draai. We live in a beautiful city. special muziek aanbieden. Ook deze Newland uit Friesland doet dat. Everything I Never Told You is de single die die vorige week, of beter gezegd, afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. En ja, dat is dan altijd weer een net een dag na onze uitzending. Dat is altijd wel even weer een dikke jammer. 23 juli verschenen, maar goed, mag allemaal... Niet uitmaken, we draaien het dan gewoon een week later. En Tenkatenstraat, daar zit een Engelsman achter, een Engelse songwriter. Namelijk Stephen G. Howard is zijn naam. We Live in a Beautiful City is een beetje een lofslang over Amsterdam. De stad waar hij tegenwoordig in woont. En hij heeft ja, morgen besloten om die single uit te gaan brengen. En Wie de clip dan wil zien. Het is een hele bijzondere clip, want er zitten uh, namelijk allerlei oude beelden in... van hoe Amsterdam in de jaren 30 eruit heeft uh, gezien. Na deze, uh, na deze vorige single van The Grenadiers... want we gaan straks de nieuwe draaien... gaan we praten met uh, David Uiterlinnen. Maar dit is nog uh, die oude single uh, die, we, uh, die we eerder dit jaar hebben uh, laten horen. Namelijk Single Filter Exit van een Amsterdamse band The Grenadiers. I asked, but all she got was sneers. So alone and vulnerable, though what she said was clear. At first, the audience went blank. ...zullen weer even de nodige dingen van uh, Gentleman Recordings voorbij komen. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, dit uh, nummer van The Grenadiers. Van een tijdje terug alweer, Single Filter Exit. En dat uh, was een, uh, van een tijdje terug alweer. En bovendien had ik toen een interview met Guy Peck... ...maar die is met vakantie, dus mag iemand anders het doen van de band. En dat is David Uiterlinde van uh, The Grenadiers geworden. Goedenavond, David. Oh ja. Hallo Jaap. Uh, Hallo. Ja, want uh, de, de Grenadiers, uh, jullie zijn uh, weer bezig uh, geweest. Want jullie hebben weer een nieuwe single uitgebracht sinds een paar weken, geloof ik. Uh, ja, klopt. Ja. Stranglehold. Die ja. is uh, denk ik nu twee weken uit. Ja. Ja, volgens mij wel. Want het uh, is altijd leuk. Uh, dan uh, brengen <laughs> De muzikanten brengen altijd op vrijdag. Terwijl wij altijd op donderdagavond uitzenden. Dus soms zitten we dan met uh, tanden te knarsen. En dan denken we, potverdorie, moeten we weer een week wachten. Weet je? Dus, uh, dus ja, dat... dat is een beetje het Spotify-tijdperk, hè? Ja, dat heeft daar weer mee te maken. Hè? Dus, uh, maar misschien dat ik op een kwaaie dag Spotify overneem. En dan zeg ik uh, op donderdagavond. dat. Uh... <laughs> ja, <laughs> ja, zo, zo werkt dat dan. <laughs> ja. Maar dan moet ik eerst wel uh, met de pet rond, hoor. denk ik, uh, in dat opzicht. Ja. Dus... Zo, zoveel geld heb ik ook weer niet. Maar goed, um, uh, Single Filter Exit. Uh, hoe waren de reacties uh, daarop uh, geweest op die vorige single? Uh, ja, ja best, best op zich best goed. Uh, hij uh, is misschien wat donkerder dan sommige van de oude songs uh, die we hebben uitgebracht. Hm. Uh, maar uh, ja, mensen vinden het over het algemeen wel mooi. En de boodschap is natuurlijk ook belangrijk die ja. in die song zit. Uh, dus die wilden we graag ook naar buiten brengen. Ja, want er zit uh, toch wel een beetje een soort donker britpop randje aan, vind ik, aan die single. Ja, dat is wel grappig, want uh, de demo's oorspronkelijk uh, gingen bijna soms de nu metal kant op juist. Uh. Met zwaar gestemde gitaren. Ja, precies. Een beetje muse zit er inderdaad een beetje in. Dat, dat, dat, dat is ook, wat ja. ik zocht. Maar uiteindelijk... Uh, is er toch met, uh, als je dan met elkaar muziek maakt, gaat er dan toch die Grenadiers-saus overheen. En mm. Dan wordt het toch dit. <laughs> <laughs> uh, want uh, ja, jullie zijn al uh, volgens mij al een tijdje bezig hè, met, uh, met de Grenadiers. Ja, klopt. Ja. Het is een beetje ontstaan als een, uh, een eindexamen-project van Guy, wat uitgegroeid is tot een, uh, nou ja, tot een best wel volwaardig uh, volwassene rockband, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, ik zit er zelf niet vanaf het begin bij. Nee. Ik ben, een, uh, ben een, denk een jaar of twee later komen aanhaken. Mm -hmm. um, dus uh, helemaal het begin weet ik niet precies uh, hoe het allemaal gelopen is, maar ik zit er denk ik sinds, wat zal het zijn, 2017 bij. Ja, heb, heb je, uh, want uh, als we het dan toch even over jou uh, en, en, en de komsten uh, binnen de band, uh, heb je dan uh, in ieder geval je draai uh, uh, gevonden? En hoe was dat begin eigenlijk voor jou om te starten bij zo'n band? Nou ja, ik, ik, ik ken, uh, kende alle muzikanten al van school. Hm. We hebben bijna allemaal in, uh, in Amsterdam op het uh, conservatorium gezeten. Dus daar kenden we elkaar nog allemaal van. Hm. Uh, dus wat dat betreft uh, was het op zich gewoon heel relaxed om met vrienden die je al kende muziek te maken. Ik begon eigenlijk als invaller. Hm. Een invaller die steeds vaker moest invallen en daardoor uiteindelijk... Uh, de eerste was die gevraagd werd om de rol over te nemen eigenlijk van de gitarist voor wie werd ingevallen mm -hmm. dus uh, eigenlijk ging het allemaal best wel soepel nogmaals uh, ik, ik, ik ken iedereen persoonlijk goed en uh, en ik vind hem, vond de muziek toen al heel erg tof ja. dus uh, ja, dat is, ik, ik weet een beetje, euh, ik heb wel wat mensen gekend die op die conservatorium van Amsterdam hebben gezeten. Dus, eh, er is een hele lichting eh, rond 2012 eh, eraf eh, gekomen. Ja, dat is een beetje de lichting die ik dan een beetje ken. En okay, ja. ja, dat, dat is uh, wel heel ver uh, terug. Het is alweer meer, meer, bijna tien jaar terug uh, dat dat, uh, dat, dat spul er een beetje afkwam uh, uh, ja. Heb ik het over bijvoorbeeld uh, een man als uh, Chris Kok of um, um, Frank van Kasteren, om, om maar even wat namen te noemen. Dat zijn mannen die uh, daar uh, van in die periode, Marx Dorrestein, uh, ook namen die daar uh, op gezeten hebben. Dus ja, uh, dat, dat, dat zijn uh, dat soort jongens. Uh, maar goed, uh, jij hebt daar, uh, wat ik weet, is dat ze toch elkaar een beetje in de gaten houden in, in dat opzicht. En ja, daar zie ik dat bij jou dan ook uh, terug. Um, dan, kom ik eigenlijk, ja, dan kom ik eigenlijk op het tweede uh, punt. Um, ja, je hebt het eigenlijk min of meer al gezegd. Hè? Het, uh, het, je kent ze al. Dus de aanpassing zal redelijk soepel zijn verlopen. Je hebt wel snel je draai weten te vinden, denk ik, in die band. Ja, absoluut. Maar ja. vooral eigenlijk. Uh, uh, eigenlijk is de EP die we nu uh, eigenlijk, alweer, dat eigenlijk alweer een tijd terug. Hele corona zit er natuurlijk tussen. Hm. We hebben in 2019 de huidige EP opgenomen. En daar viel echt alles op zijn plek, omdat we die EP echt met zijn vijf uh, toen samen geschreven hebben. Mm. Dus dat was ook de eerste keer dat ik ook echt actief mee heb geschreven aan de muziek. Want, ja. uh, het album wat daarvoor uitgebracht was, uh, waar ik wel mee heb gedaan met de opnames, die ja. was eigenlijk al volledig geschreven toen ik erbij kwam. Ja, ja. Uh, dus uh, hoewel ik spe qua spelen wel goed mijn plek had gevonden was, Echt bij deze laatste EP, die dus eigenlijk nu nog uit moet komen, ja. waar we een paar songs van hebben uitgebracht. Ja. Um, bij die EP viel echt alles op zijn plek. Ja. Uh, kun je dan eigenlijk ook zeggen dat uh, daar een beetje ook het uh, geluid, uh, zoals we dat van jullie nu kennen, een beetje uh, daar is ontstaan of niet? Ja, dus de, de, de laatste, de, zeg maar, de song die je net draaide. En, en Stranglehold, uh, eigenlijk de nieuwste single, ja. dat is wel echt een beetje de sound uh, van waar we nu zijn. Ja, wat dat betreft is een sound van een band is eigenlijk altijd wel in ontwikkeling. Hmm. Maar uh, dit is wie we nu zijn. Ja, oké, oké, oké. Is het uh, in dat in, in land nog steeds Hollen in stilstaan? Um, en zeker als het gaat om de festivals... waar oom Rutte en oom de jongen uh, een flinke streep doorheen hebben gehaald. Hoe, hoe lastig is dat voor jullie eigenlijk? Ja, nou ja, we hebben onze uh, release party al uh, meerdere keren moeten, moeten cancelen en verzetten... Dus uh, de huidige status is dat we nu geen datum gepland hebben. Mm. Uh, we wachten het nu eigenlijk maar toch een beetje af. Omdat je gewoon, ja, je kan niet echt, uh, echt harde, harde, harde afspraken maken tegenwoordig. Nee. Het idee is dat we ergens in het najaar de plaat uitbrengen. Mm. En, dan, en dan hopelijk een beetje met een normaal optreden. Want we hebben ook geen zin om voor een paar barkrukken... Ja. Uh, en zo, het moet ja. ook een rol blijven. Ja. Dus dan, wa dan wachten we liever nog eventjes. Ja. Eh, want dat, is, dat hoor je ook meer, meer terug. Hè? Niet, niet alleen van jou, maar ook van andere muzikanten. Ja. Dus, dan, dan, dan wordt het een zittend concert. Waar iedereen dan op zijn kop moet blijven zitten. en een beetje naar uh, stevige muziek moet uh, gaan zitten luisteren. <lacht> Ik denk niet dat dat werkt. Nee. nee. Nee. Dus je moet gewoon bier gegooid kunnen. Ja, we, nou ja, je zegt het. <laughs> dus, ja, volgende week hebben we, heb ik een hele dure mede-presentator hier in de studio. Dat is uh, de burgemeester van Zandvoort. Dat is ook een muziekliefhebber. Die zegt, ja, ik mis het zweterige zaalteje. Maar ik denk dat dat bij jullie niet anders is. Ik denk dat iedere, iedere muzikant dat wel een beetje miste. Ja. Ja, dat denk ik dus ook. Uh, en ook de muziekliefhebbers uh, in, de, in ja, dat opzicht. Ja, ja. Um, ja ik, ik, ik ga ervan uit uh, dat jullie toch wel een uh, trouwe um, achterban hebben... ...inmiddels opgebouwd uh, met, met alles wat jullie uh, de laatste jaren hebben uitgebracht. Uh, ja, dat denk ik, uh, denk ik ook wel. Ja. Uh, voornamelijk denk ik uh, in, in, in Utrecht en we hebben ook... Uh, Eigenlijk, toen we, we hebben afgelopen jaren gemerkt dat er ook hier en daar wat songs ineens in Zuid-Amerika aansloeg. Ja, <laughs> zo. Ja. zo, zullen we die misschien niet zo snel zien opkomen dagen bij de optredens. Maar nee, uh, nee. toch leuk om te weten dat je muziek aan de andere kant van de wereld ook goed ontvangen was. Ja. <laughs> zeg je nou Utrecht? Want ik, ik, ik, ik hoor uh, soms ook Amsterdam er, er, er tussendoor. Maar goed, jullie hebben in Amsterdam... Uh, jullie. Uh, Opleiding uh, min of meer gedaan, maar uh, waar is die band nou uh, eigenlijk uh, in gesitueerd? Uh, Utrecht of Amsterdam? Ja, ik hoorde inderdaad bij de aankondiging al Amsterdam. Ja. En ik dacht, oei, oei, moet ik je nu gaan verbeteren? Ja, nee, ik, ik, ik wist het wel. Maar ik denk... Want <laughs> de vorige keer was het, had ik het toch echt goed gezegd. Utrecht. En ik denk, hoe komt dat nou weer dat het verhaal weer ineens in de wereld wordt gebracht... dat jullie uit Amsterdam uh, komen? Ja, nou ja, dat <laughs> zal wel dus door het concertoon concerto concerto gaan. Want dat is eigenlijk de enige... Zie je? kijk, daar heeft het al. Ja. Uh, maar voor de rest komen we eigenlijk uit allemaal verschillende delen van, uh, van het land. Want onze bassist, die woont in Katwijk. Ach. Uh, ik kom zelf uit Den Haag ja. uh, al. En uh, nou ja, onze andere gitarist en zanger woont in Utrecht en uh, Guy, die woont uh, nou, nu ben ik het eigenlijk kwijt, uh, ja. Het was uh, Maarn of Maarsberg een van de twee. Uh, of, ja, ja, ja. Nou, De andere, ik weet het niet meer. Ja, <lacht> ja oké, okay, maar, maar daar, daar uh, repeteren jullie, daar zijn jullie bezig om jullie songs uh, het levenslicht uh, ja. te laten zien. Utrecht is het ja. dus. Ja, we zouden ook de, de oorspronkelijke release party in DB's in Utrecht hebben gedaan. Ja, ja ik, vind het, ik vind het nog steeds een gezellige stad. Wat dat, wat dat gaat, ik ben een, uh, binnen één of twee zalen ben ik uh, geweest. Uh, de Echo sowieso, daar ben ik uh, geweest. Maar ik geloof dat ik ook nog wel ergens anders uh, binnen ben geweest. Ja, uh, de kar gaat door. Daar ben ik ook nog een keer geweest. Als je dat wat zegt. <laughs> Het ja, zegt jou niks, denk ik, Ik kom zelf uit Den Haag. Ja, ja, ja, dat dacht ik al. Dus, uh, ja, Den Haag, daar ken ik alleen een paard in, en in, in, in dat soort uh, zalen. Ja, dat, ja dat, dat is Den Haag een beetje, dus... Uh, maar dan, dan houdt het voor mij ook uh, verder nog op in dat, in dat soort. Maar, um, uh, Stranglehold, waar gaat het over? Ja, Stranglehold, een beetje een uh, song voor de buitenbeentjes. Hmm. Uh, voor de mensen die als uh, last worden gezien in de maatschappij. Het, het, het is een beetje... de muzikaalste song een beetje ontstaan op een riff... die onze zanger hm? uh, had bedacht, wat al heel ongewoon is. Want meestal komen de gitaarpartijen en de dingen... van ofwel een van de gitaristen of van die vandaan. Maar in dit geval had, uh, had de zanger een riff bedacht. En uiteindelijk uh, zijn we ook een beetje in zijn leven gaan putten. Hm? Tekst. En, nou ja, ik weet het... Uh, het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk een beetje over, over dat er van de, ja, van de maatschappij toch een beetje iets van je verwacht wordt. He, dat je aan de, aan de norm houdt en zodra je dat niet helemaal doet, dan word je een beetje als een buitenbeentje weggestempeld en zo. En deze song is een beetje voor, voor die mensen, een beetje om toch je eigen weg daarin te vinden en zo. ben blij dat jullie die single ook een beetje, dat, dat jullie die song single uitbrengen. Want... Vaak heb ik dat wel eens een beetje naar mijn hoofd gekregen, dit soort eh, teksten. Ja, dus het nou, dus, past wel bij mij, denk ik. Speciaal voor jou. Voor jou. <laughs> de al Wat zeg je? Heb je de videoclip ook al gezien? Nog niet, maar die ga ik uh, zeker bekijken. Ik heb al uh, sowieso uh, de single al een paar keer gedraaid. Maar goed, ik, uh, ik ga de video ook even bekijken. Dat ja, zal ik zeker doen? Zeker doen. Gratitude met Stranglehold. was too hard to bear, it made us want to leave, whispers overseas, drew us here, they've been taken up all our time, the longing was too hard to bear, it made us want to leave, whispers overseas,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 Vraag voor een interview met Marianne Oldenburg. Een van de, de drijvende krachten achter O2 Quiet. En dat uh, is het laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Island, sinds een paar weken hoor je, hoor je die al uh, bij Alternative FM. Daarvoor hoorde je de Grenadiers met Stranglehold. En uh, dat uh, gaat dus uh, zoals je net hebt kunnen horen bij uh, Van David Uiterlinde... Dat, dat dat meer over de buitenbeentjes uh, gaat... Nou, we hebben nog meer, want uh, zij zijn een aantal weken bij ons uh, uh, geleden geweest uh, om semi akoestisch te spelen. En dit is, um, dacht ik, The Arters en Leave This Town. Krijgen. Dit is die andere single uh, die ik uh, weerloos vind op dit moment. En die zou ook uh, wel eens hele hoge uh, ogen kunnen gooien als het gaat over 2021. Dat is uh, de laatste single van Lasset met Even, een even. Heeft ook uh, alles uh, te maken met uh, de inhoud van de song, ook uh, autobiografisch. Ode aan het brein, zoals Tessa uh, dat uh, al eerder bij ons heeft uh, gemeld. Het zit erop, deze uitzending van Alternative FM. We kijken of we volgende week nog wat mensen kwijt kunnen. Want er is ook weer een compleet nieuw bankstel zomaar even binnengekomen. Dus als we straks weer twee of drie mensen kwijt kunnen... dan moeten we dat nog maar afwachten. Want volgende week is het één Casper die hier is... samen met uh, bijna de belangrijkste man van het dorp. Eigenlijk is hij dat ook. Ik heb gewoon een dure medepresentator in de vorm van David Molenburg. Dit is de laatste voor deze 29 juli en dat is ook een, uh, een band die we kennen van de Robak daar wordt. Maar nu zitten ze met los. Ik zeg tot volgende week dag. I'm